Uh, vandaag uh, gaan we nadenken over dealen met oordelen. Dealen met oordelen. Uh, naast mijn werk voor de kerk in Amsterdam-Noord, uh, uh, werk ik uh, uh, nog uh, niet zo heel klein nog, uh, voor één dag op een school in Amsterdam-Zuid. En Dat betekent dat ik, dat verdeeld over twee dagen, dat ik twee keer uh, per week op de uh, dinsdag en de uh, woensdag uh, naar, van Noord naar Zuid fiets. Echt dwars door, uh, dwars door Amsterdam. En die fietstocht door dwars door Amsterdam, s ochtends om 8 uh, uur van noord naar zuid. En smiddags rond 5 uur van zuid naar noord. Uh, dat triggert. En dat heeft alles te maken met oordelen. Ik, uh, dat begint bij, ik, uh, ik kom bij de pont en uh, daar begint het al. Daar staan mensen. En sommige mensen staan keurig op de groene vlakken om de mensen die van de pont afkomen en niet in de weg te staan. Maar er zijn ook altijd mensen die. Ja, die staan toch een beetje halverwege, die staan een beetje op het vlak waar je niet mag staan. Um, of sommige mensen kijken gewoon niet uit en die staan gewoon, die staan gewoon in de weg. Dan vervolgens, dan, dan rijd ik van de pont af en dan kom ik bij het station en achter het station is een zebra. En dan steken meteen allemaal toeristen over. Die zebra is er heel onhandig. Um, vervolgens fiets ik de tunnel door en dan kom ik bij een stoplicht en uh, heb ik de keuze om te stoppen. En uiteraard stop ik netjes. Uh, maar links van mij fietst opeens iemand keihard door rood. Vervolgens fiets ik door en ik zie iemand en die zit terwijl die fietst uh, is die aan het appen, let niet goed op, sling het een beetje. Ik zie een bijna botsing. En op de terugweg, als ik terugfiets, dan is het een stuk drukker geworden in Amsterdam. Kan ik iets minder snel en dan kom ik bij het Rijksmuseum en dan wil ik onderdoor. En natuurlijk onder het Rijksmuseum staat het duidelijk aangegeven waar je mag lopen en waar je mag fietsen. Er staan allerlei toeristen, staan een beetje midden op de, staan te kijken, staan selfies te maken. Maar ik wil er langs. En ik heb een bel op mijn fiets. En, uh, ik ben zo beschaafd dat ik vooral die bel gebruik en niet mijn stem. Maar ondertussen gebeurt er van alles in mijn hoofd. Ik ben aan het oordelen. En oordelen heeft in dit Bijbelgedeelte niet zozeer te maken dat je niet mag onderscheid maken tot je wat je goed vindt of wat je niet goed vindt. Uh, verderop in het Bijbelgedeelte staat ook van dat... Dat je gerust je broeder of zuster mag helpen met iets verwijderen uit zijn oog. Je doet iets, je wil iets, een verandering, een positieve verandering. Maar oordelen, het niet oordelen heeft te maken met het aspect wat erin zit, dat je uh, degene waarover je een oordeel velt, dat je die naar beneden duwt. Dat je die minacht. Dat je verontwaardigd bent, dat je boos bent. En dat je de persoon die je veroordeelt, die je oordeelt dat je die, die minacht, dat je die lager zet dan jij. En dat begint al op de fiets. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Wat een sukkel. Onnozel. En de cultuur waarin we leven, triggert op allerlei manieren om, zelfs als we ze niet uitspreken, om oordelen te hebben in ons hoofd. Op allerlei manieren. Misschien is wel opgevallen dat het steeds meer, en ik weet niet of het... Um, of het jaren, jaren geleden veel minder was. Maar in ieder geval zie je heel vaak dat, dat op tv... Als, uh, bij een nieuwsprogramma worden mensen op straat om een mening gevraagd. Typisch misschien wel iets typisch Nederlands. Je mag je mening geven. Of je nou een positie hebt, of een hoge positie of niet. Of je nou, dat heet dan de stem van de straat. En journalisten die gaan dan even, moeten even, even ergens iets filmen... dan gaan ze naar een winkelcentrum... en dan willen ze graag even een stevige mening. Ik heb nog nooit... Als ik, als ik dat voorbij zie komen, heb ik nog nooit iemand horen zeggen voor de camera. Waarschijnlijk zenden ze dat dan ook niet uit. Maar ik vraag me af of iemand dat ooit gezegd heeft. Ik heb hier geen mening over. Voortdurend worden wij in de, in de omgeving waarin we leven getriggerd om ergens een mening over te hebben. Ergens iets van te vinden. En als je niet een microfoon onder je neus geduwd krijgt, dan kan dat ook gebeuren door als je op social media zit. Tuurlijk, je kunt liken en dat is allemaal positief bedoeld. Maar je kunt de like ook weglaten. Het gebeurt al in je hoofd. Je ziet dingen en je gaat vergelijken. En op allerlei manieren vormen zich meningen in ons hoofd. En die meningen zijn vaak niet neutraal. We vinden mensen te dik. Of te dun. Te conservatief. Of te progressief. Te christelijk. Of te onchristelijk. Te donker. Of te licht. Te Nederlands. Of niet Nederlands genoeg. Op allerlei manieren zitten er oordelen in ons hoofd, meningen in ons hoofd, meningen die eigenlijk verworden tot oordelen. En zelfs als we ze niet uitspreken, dan zitten ze al in ons hoofd. En met al die oordelen zou je kunnen zeggen, stellen wij ons al, al bij die ander, zetten wij onszelf al op een andere positie. Hij is zo en daarom ben ik zus of zo. Hij is minder en daarom ben ik iets meer. Klas ergens onze waarnemingen zitten maar al te vol met mensen die naar onze maatstaven te dik, te dun, te arm, te rijk, te lelijk, te lawaaierig, te stil, te radicaal, te conservatief, te saai of te wild zijn om onze liefde te verdienen. Hoe word je iemand die niet oordeelt? Hoe word je iemand bij, waar, waar te beginnen, zeg maar, zou je kunnen zeggen, al die meningen die, waar die van je gevraagd worden, of al die oordelen die in je hoofd zitten, dat dat, dat, dat, dat, dat, dat dat rustig wordt. Dat je als je op social media zit, of als je door de stad fietst, of als je omgaat met anderen, dat je dan een persoon wordt die niet oordeelt. Oordeel niet, zegt Jezus. Oordeel niet op dat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Hoe word je iemand die niet oordeelt en die niet neerkijkt op mensen, hoe subtiel ook vol minachting en verontwaardiging. Allereerst misschien goed, wil ik naar twee dingen kijken waar, waar, waarom het zo vaak is dat wij oordelen. Waarom hebben wij een mening over anderen, of vinden we het nodig om een mening over anderen te hebben. Waarom, hoe subtiel ook, hebben wij vaak een oordeel over de ander buiten onszelf. veraf of dichtbij. Eén, ik denk dat het te maken heeft allereerst dat als jij oordeelt, als, als ik de maat van de dingen ben, als ik bepaal wat wat goed of niet goed is, dan heb, ik dat, dan heb ik mijn wereld en hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik naar mensen kijk en hoe ik naar mezelf kijk, dat heb ik zelf in de hand. Daar ga ik zelf over. Daar heb ik een soort, zou je kunnen zeggen, een stukje controle. Ik heb de controle erover. Wat ik goed leven vind, als ik dat zelf bepaal, dan ga ik daar ook helemaal zelf over. Dan hoef ik me niet te verhouden tot iemand anders. laat staan te verhouden ten opzichte van een god of zo die ergens iets van vindt. Ik heb de controle. Oordelen heeft vaak te maken dat jij het centrum bent. Dat ik het centrum ben. En daarmee ook de maat van alle dingen. Hoe ik het zie. Hoe het zou moeten. Wat goed is en wat niet goed is. En dat is prachtig zolang het goed gaat. Maar voordat je het weet, is dat oordeel wat jij over een ander uitspreekt, komt dat terug... En dat merk ik als ik door, door de stad fiets. Die keer dat ik, eh, dat ik toch even, terwijl ik fiets, eh, met mijn kind op mijn fiets, toch even de telefoon pakken, even iets. En opeens een schreeuw, hé hey, man! En ik zal niet zeggen wat ze tegen me zei. Kijk uit! En ik schrik op en ik word eigenlijk kwaad. Doe, norma ik doe normaal? Je hebt gelijk. Want dit denk ik ook over al die mensen die zitten te appen. En ik doe het nu zelf. Of het moment dat ik even afgelopen zaterdag eventjes de andere kant van de straat pak. Eén richtingsverkeer, maar dat is even handig, want dan ben ik sneller bij waar ik wezen moet. En meteen iemand die wat zit te kijken en wat zit te zeggen van, hé, hey, is dit nu handig? Je mag hier niet rijden. En ik kijk in de spiegel. De spiegel van al die keren dat ik vanaf de andere kant kom fietsen. En op het moment dat mensen tegen het verkeer ingaan, ik denk, doe dit niet, dit is gevaar, dit kan niet. Die krijgt hem terug. En als het al van mensen vervelend is, wat gebeurt er dan als God zegt, oké, okay, als jij zo veroordelend bent, als jij zo'n mening hebt over andere mensen, vind je het dan goed dat al die meningen en al die, die oordelen, mag ik die dan ook op jou toepassen? Mag ik jou ook langs jouw eigen meetlat leggen? En hoe ziet het er dan uit? tweede waar oordelen mee te maken heeft, niet alleen dat jij het centrum bent van de wereld, dus dat je ergens de controle hebt. Het tweede wat oordelen te maken heeft, is dat, dat kan te maken met je identiteit, met zelfvertrouwen. Op het moment dat je gaat vergelijken dat je iemand anders lager plaatst dan jij, dan, dan, kom jij er, dan, dan, ja, dan in vergelijking kom jij er wat beter vanaf. Jij bent niet zo stom dat je door rood rijdt. Jij bent niet zo stom dat je zit te appen op de fiets. Jij bent niet zo stom dat je altijd met praat, noem maar op, Jij bent niet zo stom dat je te veel dit. Jij bent niet zo stom dat je te veel. Met jou gaat het gelukkig. Als je vergelijkt, als je anderen naar beneden plaatst, dan zou je kunnen zeggen: ga jij een stukje omhoog, ziet het voor jou een stukje beter uit. Kun jij wat geruster zijn over jezelf, want gelukkig, jij bent niet zo als hem of haar, of jij doet niet zo als hem of haar. En het gaat niet alleen over als je op straat fietst, maar het gaat ook over als je werkt samen met andere mensen. Met hoe hard je werkt, of hoe je de dingen aanpakt, of hoe je praat met je collega's. Maar ook dan, je mag het plaatje laten zien. Jezus gebruikt een, een bijzonder voorbeeld, gebruikt een bijzonder voorbeeld over die balk en de splinter. Die balk en de splinter, dat het zomaar kan gebeuren. En vaak heeft het daar ook mee te maken dat we heel erg een mening over iets hebben bij een ander, wat vaak een ding is voor onszelf. De dingen waar jij een grootste mening over hebt, of een grootste oordeel, vaak is dat misschien, dat zou goed kunnen, dat het een trigger is bij jezelf. Dat het uiteindelijk, hoe harder je ergens over praat, of hoe harder je ergens een mening over hebt, dat gaat, dat, dat zou misschien wel eens heel belangrijk voor jou kunnen zijn. Dat jij daarmee te dealen, dealen hebt. En er staat ook een bijzonder verhaal over, over eigenlijk een soort illustratie bij zo'n balk, en de splinten staat, staat in de Bijbel in het Oude Testament. Ik ben het vergeten door te geven, dus ik zal het zo goed mogelijk voorlezen. Um, in 2 Samuel 12 staat een verhaal over een koning, koning David. En die koning David heeft heel veel goede dingen gedaan, maar die koning David die uh, een beetje aan het eind van zijn, je kunnen zeggen, zijn, zijn carrière als koning, toen gingen er ook een aantal dingen mis en ook goed mis. En die, die koning, die, uh, die was thuisgebleven tijdens een oorlog en die had zich laten verleiden om, om uh, naar bed te gaan met een vrouw die, die niet van hem was. Maar die geen relatie meer had. En hij ontdekte ook nog dat die vrouw zwanger was. Door hem. En om te voorkomen dat dat uit zou komen, zorgde hij ervoor dat de man van die vrouw, die in het leger aan het vechten was, dat hij, dat hij op verlof naar huis mocht. En hij hoopte dat, hij, dat die man bij zijn vrouw zou gaan slapen. Zodat in ieder geval, zodat hij nou ja, kon suggereren van, nou, als het, als het kind geboren wordt, dan denkt iedereen, oh, dat is van, van hem. Maar die man, die weigerde bij zijn vrouw te slapen. Want die zei, als een soldaat aan het front als die niet... Uh, uh, als die niet bij hun vrouw kunnen slapen, dan doe ik dat ook niet. Ik slaap op de stoep. En uiteindelijk kiest die koning David ervoor om die, om de, om de, om de, om die man van die vrouw om die te laten vermoorden. Hij zegt, uh, zet hem maar vooraan in de, in de strijd. Dan loopt hij de meeste kans om uh, een kopje kleiner gemaakt te worden. En dat gebeurt. En dan stuurt God, stuurt een profeet naar David toe. En die profeet vertelt een verhaal. 2 Samuel 12, er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en drong, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op een zekere dag kreeg de, man, de rijke man een gastenbezoek. En hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten schapen of runderen voor te zetten. Hoewel hij er enorm veel had. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gaf voor. David hoorde dat verhaal. En hij ontstak in voede over de rijke man. En hij zei tegen de profeet. Zo waar de heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Hij moet het lam vergoeden omdat hij zich zo hartloos heeft gedragen. Hij moet het viervoudig vergoeden. En toen zei Nathan, die man dat bent u. Die man dat bent u. David zit daar. Hij hoort een verhaal en hij ontsteekt in woede. Hij heeft meteen zijn mening klaar. Hij heeft meteen een oordeel klaar. In dat verhaal, de splinter, kan niet. Fout. Viervoudig vergoeden. En de profeet wijst hem op de balk, de enorme balk in zijn eigen oog. Die man in dat verhaal, dat ben jij. Dat ben je zelf. Herken je dat dat je ergens enorme mening over hebt? Over een ander? En dat je tot de ontdekking komt dat het eigenlijk over jezelf gaat. Dat het gaat over pijn die jij zelf met je meedraagt. Over dat en dat onderwerp wat je heel erg belangrijk vindt, of waar je mee worstelt, of wat dan ook. Het gaat om geld, het gaat om seksualiteit, als het gaat hoe je omgaat met mensen, je familie, of waar dan ook. Je ziet de splinter, maar die splinter die je ziet, zegt vaak veel meer over de balken je, je eigen oog. Hoe word je iemand die niet oordeelt? Allereerst kijk waar het vandaan komt. En ik heb twee dingen genoemd. Jezelf in het centrum en het doet iets met je zelfvertrouwen. Maar we hebben ook al twee dingen gezien dat je zegt, ja, hoe lang hou je dat vol? Als jij de maat van alle dingen bent en je krijgt het terug. Of als jij oordeelt en zelfvertrouwen, ja, maar als je eerlijk bent gaat het veel meer over je eigen onzekerheid of je eigen worsteling of je eigen ding. En als we die diagnose, als we daar naar kijken, dan zit denk ik ook daar de oplossing. Dan zit daar goed nieuws in. En dat goed nieuws komt niet van mensen, maar dat goede nieuws komt van God. Hoe kun je een mens worden, of hoe kun je groeien in iemand die geen oordeel heeft, die vaker zegt, ik heb daar geen mening over, zou je kunnen zeggen. Begin met het erkennen, ja, het is maar heel simpel, maar dat echt erkennen dat er een God is en dat je die God ook vertrouwt. Dat je erkent en gelooft, er is een God. En alleen God weet het beste wat goed en niet goed is. Alleen God weet het beste wat er in de harten van de andere mensen leeft die ik veroordeel. Alleen God weet het beste wat er in mijn eigen hart leeft. Alleen God kan het beste onderscheiden tussen wat goed en niet goed is. En alle grijstinten daartussen. God is God. Hij is het centrum en hij is de maat van alle dingen. Alleen van hem komt de beste meetlat, zou je kunnen zeggen. En een onverwachte stem was afgelopen zaterdag te lezen, of, of, of vrijdag of zaterdag. En, en, ik had het via Martijn, Martijn die, die postte een link op Facebook van een artikel in het Parool over dat God terug is in Amsterdam. En Martijn zei, Martijn zei heel lollig bij, God is nooit weg geweest, absoluut. En bijzonder was een, een journaliste die, die vroeger katholiek is geweest en daar radicaal afscheid van heeft genomen. En die nu toch eigenlijk zegt, ze heeft ook een boek geschreven. Dus er stond ook in alle kranten, ook goede PR voor de boek. Ook weer een oordeel, ook weer een mening. Een, mooie, uh, een, een mooi, mooi artikel. Ze zei, door het geloof af te leggen, hebben we onszelf ontdaan van een zekere nederigheid. Het gaat om het besef dat er iets groters is dan onszelf. Het maakt ons gelukkiger dan de belastende waan dat je zelf het centrum van de wereld bent. Ze is geen overtuigd gelovige, maar ze zegt, met dat ik weggegaan ben, met dat we het geloof weggeduwd hebben in de Nederlandse samenleving, missen we iets. En ze zegt dat eigenlijk heel kernachtig. Als je God wegduwt, als je God wegdoet uit het centrum, dan kun je zelf ook niet... Nederig zijn. En nederig zijn, het besef dat er iets groter is dan jezelf, kan ook enorm ontspannen. Kan je enorme vrijheid geven. Ik ga niet over de ander, ik ga niet over deze wereld, maar God gaat erover en laat ik aan hem maar het oordeel geven. Het definitieve oordeel. Laat ik het maar bij hem brengen. Ik ben niet het centrum, gelukkig niet. Als ik het centrum zou zijn, dan komt ook alles op me af. Dan moet ik ook alles dragen. Dan komen ook alle oordelen naar mijzelf terug. En dan moet ik het ook helemaal zelf waarmaken. Je wordt er doodongelukkig van. Je wordt er ontzettend moe van. En ze zegt, in de ogen van God is ieder mens van evenveel waarde, ongeacht zijn bijdrage aan de samenleving. Je wordt er niet alleen nederig van, maar in de ogen van God is elk mens gelijk. God werkt niet met minder en uh, minder en meer. God werkt niet met te dik of te dun. Of te donker of te blank. Of de Nederlands of te, weinig, uh, of, um, of te weinig Nederlands. Of te rijk of te arm. God werkt daar niet mee. God werkt niet met die categorieën. God ziet allemaal mensen, unieke mensen. En ze zijn hem allemaal even lief. Echt, ja echt zodat Jezus aan het kruis tegen de moordenaar kan zeggen. Die zegt van, wilt u aan mij denken? Ja, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Hé? Die man verdient. Jezus zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Want in mijn handen ligt het oordeel. Echt? Ja, echt. Hoe kun je een mens worden dat minder oordeelt? Erken dat God God is en dat voor hem alle mensen gelijk zijn. En twee... Waar mensen zeggen, ja, dat is mooi, maar waarom hebben heel veel mensen afscheid genomen van God? Ja, ook vanwege de mensen, ook vanwege het instituut kerk, ook vanwege noem maar op. Waarom hebben veel mensen afscheid genomen met God? Of waarom worstelen veel mensen met God? Omdat, omdat die God een oordelende God is. Omdat die God gaat over goed en kwaad. Omdat dat de God is met het vingertje of het boze oog. Of hoe je God ook ziet. En ja... Dat is helemaal niet fijn om zo'n God te hebben. En daarom zeggen mensen: nou, ik hoef die God niet. Want die God die als, als ja. Dan moet ik tegenover Hem zeggen wat, wat ik gedaan heb. En, en, en wat dan? Is het dan oké? Okay? Ja, dat klopt. God maakt onderscheid tussen goed en kwaad. Dat gooit God niet weg. Ook niet als hij Jezus laat uitspreken, oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Ja, God weet het beste wat, wat recht en wat onrecht is. Ja, en God heeft in ons mens het verlangen gelegd dat er recht gedaan wordt worden. En dat, dat ja, als er werkelijk foute dingen gedaan worden, dat er dan ook zoiets is als straf. Dat er ergens gerechtigheid wordt gedaan. Dus als je een verlangen hebt naar recht en gerechtigheid, is dat terecht. Maar God zegt, wil je het oordeel bij mij laten? En wil je je verlangen naar gerechtigheid niet, niet wil je dat niet dwars doorheen lopen door haat voor de persoon die, die jou iets aangedaan heeft? Of noem maar op. Kun je het hebben dat ja, dat ik ga over gerechtigheid en ja, dat ik ga over straf? En kun je het tegelijk, tegelijk aan mij overlaten dat ik tegen de moordenaar aan het kruis zeg, Laat zeggen door Jezus, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En waarom kan je dat aan God overlaten? En ik zeg het voorzichtig omdat ik in mijn leven eh, niet zoveel ervaring heb met als dat mijn groot onrecht is aangedaan. In het klein vind ik het al moeilijk om daarmee te dealen. Laat staan, geloof ik, best dat mensen zijn die met veel grotere dingen te dealen hebben. Maar waarom kunnen we dat aan God overlaten? Omdat namelijk dat oordeel van God, omdat hij dat uitspreekt, maar omdat hij dat niet uitspreekt over mensen, maar over Jezus. Omdat Jezus vrijwillig zegt, geef het oordeel maar aan mij. Jezus aan het kruis die sterft aan een kruis, dat is het uiteindelijke ultieme gevolg van dat allemaal mensen de hele wereld over hem oordeelt. Hij zegt, je bent een godslasteraar. We willen je niet. Weg. Oordelen, oordelen, oordelen. Het uiteindelijke gevolg dat Jezus hangt aan een kruis. Maar het bijzondere is dat God dat gebruikt... Om recht te doen. Jezus zegt, geef alle onrecht maar aan mij. Geef alle oordelen maar aan mij. En hij gaat zelfs zo ver tot aan het kruis. Zeggen mensen, schelden mensen hem uit. En, en maken ze hem belachelijk. En bespotten ze hem. Kom dan van het kruis af. Je bent toch God zo? Maar hij doet het niet. Zodat er over ons geen oordeel door God meer wordt uitgesproken. En dat alles wat, over God, wat God over ons zegt, dat dat een boodschap is van bevrijding. In Romeinen 8 vers 1 staat, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Johannes 3 vers 17, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over de wereld te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dat is bijzonder. Het oordeel van God is bijzonder, het is confronterender. Omdat ja, dat Jezus sterft voor ons, dat is nodig. Voor al die balken die hier in onze ogen zitten. Die we proberen te verwijderen. Maar die alleen God, alleen die Jezus zelf kan verwijderen. Het oordeel is confronterend, want ja, het is nodig voor al die balken. En al die splinters. Waar we zelf mee rondlopen. En tegelijk is het oordeel van God te mooi om waar te zijn. Bijzonderder, bevrijder, omdat het oordeel uiteindelijk niet over ons op ons neerdaalt. Maar omdat Jezus zegt, geef dat maar aan mij. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En dat is de sleutel. Ik geloof dat Hij door zijn geest jou tot een mens kan maken... Die niet langer oordeelt. En dat wens ik mijzelf toe als ik door Amsterdam fiets. Of als ik in de gemeenschap uh, Hoop voor Noorden rondloop. Of als ik op school rondloop. Dat de stemmen in mijn hoofd, al die meningen die ik heb, dat die tot rust komen. En dat is lang niet altijd rustig. Dat ik mijn zelfvertrouwen, dat ik het haal bij Jezus. Omdat Jezus van mij houdt. Dat het niet uitmaakt wat, wat, ik, wat ik goed doe of wat ik niet goed doe. Maar dat ik, dat ik gewoon bij God kind voor kind mag zijn. Het gaat niet om meer of minder. Dat ik niet het centrum ben, want dan word je enorm moe van, maar dat God het centrum is. En dat je vervolgens ook met die ogen naar andere mensen kunt kijken. Als God zo naar mij kijkt. God helpt me dan om dan ook zo naar andere mensen te kijken. Ja, en dan zie je nog steeds dingen die niet goed zijn of wat dan ook. Maar dwars daardoorheen zie je een mens die even afhankelijk is van de genade van Jezus. Die even afhankelijk is van de liefde van God. Omdat voor God alle mensen gelijk zijn. Twee korte toepassingen. Help elkaar daarbij. Ik valt mij op dat in de Bijbel best wel veel teksten staan over het gebruik van de tong, de dingen die wij zeggen. En zeker in een land als Nederland waar mensen hun mening mogen geven en uitgedaagd worden om te praten en te twitteren en, en dingen te versturen en te discussiëren en, en een mening te hebben over de politiek en over de wereld en over goed en niet goed... Geloof ik dat die teksten over de, over de tong wat je zegt, uh, dat het goed is om, om daarmee bezig te zijn? Om regelmatig zelf stil te staan van de dingen die eruit mij komen. Zijn die veroordelend? Zijn die oordelend? Of zijn die opbouwend? Ik heb een bordje uh, bij de kamerdeur, als ik naar de, naar de hal ga om naar buiten te gaan, staat een bordje op de piano met een tekst. Only speak words that make souls stronger. Only speak words that make souls stronger. Als je woorden spreekt, denk er dan eens over na: zijn dat woorden die ik uitspreek, maken die de ander sterker? <coughs> Bouwen die hem op? Maken ze zijn ziel, zijn binnenste, wie die is, maken die hem sterker? Wil je de ander omhoog tillen? En zo niet. Laat die woorden dan achterwege. Tweede toepassing. Alleen als je zelf geraakt bent door het evangelie, alleen als je zelf bevrijd bent van het oordeel van God, alleen als je zelf nederig bent geworden omdat je zelf niet meer het centrum bent, alleen dan, alleen dan pas kun je de ander helpen om de splinter uit zijn of haar oog te verwijderen. Volgende plaatje. Ik kan hem nog wat doorsturen. Nu iets minder duidelijk. Ik vond dit plaatje ergens. Um, en het beeldt het kruis uit. En je ziet van boven een hand naar beneden ruiken. En halverwege zie je een persoon. Dat gaat over Jezus. En die steekt zijn hand uit naar beneden. En daar beneden in het kruis. Zie je een soort, soort water. Waarin iemand bijna kopje onder gaat. En Jezus die rekt zich uit. Om die persoon uit het water te trekken. Alleen als jij zelf op een of andere manier, je hoeft er niet voor in de goot gelegen te hebben, maar alleen als jij zelf op de een of andere manier uit dat water getrokken bent door Jezus, kun jij zelf iemand zijn die iemand anders uit het water trekt. Alleen als je zelf ervaring hebt met gered zijn, kun jij gebruikt door God. Iemand anders ergens van redden. Redden kan God uiteindelijk alleen. Ik las het volgende. Als ik op God vertrouw voor mijn eigen groei, hem het centrum, en hem de plank uit mijn eigen oog laat verwijderen, dan zal ik ook op hem leren vertrouwen wat betreft de groei van anderen. En kan ik hen zelfs helpen. De mensen die de meeste ingrepen van God ondergaan hebben, zijn het meest geschikt om toekomstige patiënten te helpen. De mensen die zelfs nog nooit op de operatietafel gelegen hebben, hebben niets te bieden. Alleen als jij zelf ooit op de operatietafel gelegen hebt, kun jij andere patiënten helpen. Ben je zelf nog nooit genezen? Ben je zelf nog nooit gered? Ga er niet anderen lopen redden. Ga er niet anderen proberen te genezen. Maar ga naar God. Laat Hem je genezen. Laat Hem je redden. En wees vervolgens een zegen voor alle mensen om je heen. Dat je het goede uitspreekt. Ook als je de waarheid spreekt. Ook als je bezig bent splinters te verwijderen. Doe het om mensen omhoog te heffen. Om ze te eren, om ze mooi te maken. Omdat God, omdat Jezus dat ooit bij jou gedaan heeft. Mag ik met je bidden, voor jou, maar ook voor mezelf. Heere God, het is een heftige boodschap van Jezus. Omdat hij zo confronterend is. Heere Jezus, dank u wel... Dat u het uitgesproken hebt. En we beseffen dat we alleen door de kracht van uw Heilige Geest mensen kunnen worden. Die niet oordelen. Help ons erbij, Heere, God, om niet neer te kijken op anderen. Niet de ander weg te gooien. Help ons, Heere, om de stemmen in ons hoofd, al die meningen en al die onrust om dat op te ruimen. Om dat tot zwijgen te brengen. Help ons, Heer, om het onderscheid tussen goed en kwaad. En alle gevoelens die we hebben, ook van terecht verlangen naar gerechtigheid, om die aan u te geven. Omdat u hebt gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En help ons om rust te vinden, Heer Jezus, bij u... Hoe u hebt geleefd, hoe u bent gestorven en hoe u ook bent opgestaan. Vul ons met uw opstandingskracht, Heer de God. En maak ons tot zegenende mensen. Dit bid ik u. In de naam van Jezus. Amen. Laten we samen staan. Nog één keer.